Inmiddels zijn publieke en commerciële radiozenders... bijna overal weer via de eten te beluisteren. Een klokkenluider in het afluisterschandaal bij News of the World is doodgevonden. Het is een oud verslaggever van het boulevardblad, Sean Hoare. Onlangs legde hij belastende verklaringen af over zijn vroegere hoofdredacteur Andy Colson. Verschillende Britse media melden dat Hoares lichaam door de politie werd gevonden... in zijn woning in een voorstad van Londen. De Britse politie zou ons nog niet aan een misdrijf denken...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 Kijk de top soir de 10 à 11 uur, c'est sur Radio 1. Spot, nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetap. Hier is Menno Reemeijer. Met nog zes dagen te gaan is een van de vragen: gaat Alberto Contador de laatste week nog in de aanval? Met zijn knie gaat het in ieder geval goed. A veces de salida, pues en las etapas, me problemen. Maar a que se vaak pues me vaak me ik heb mensen een semana de carrière, nada Met de Alpen voor de boeg en met Parijs in het zicht denkt de gehavende Laurens de Dam alweer aan aanvallen. Ja, kijk, morgen ga ik ook nog niet mijn kont op en proberen aan te vallen, maar daarna zijn er drie dagen in de Alpen en. Uh... Ja, wie weet kan je een keer, als je die goede benen terugkrijgt, uh, nou ja, nog een mooie rit rijden. Ook Rabo Kopman Robert Geesink hoopt nog op een dag succes. Je hebt ook de Alpen nog, dan kun je jezelf nog gewoon uh, onsterfelijk maken. Dat moet alleen nog eventjes doen dan, maar ik ben er wel voor gemotiveerd om daar nog wat te laten zien. En ja hoor, Johnny Hogeland is met 33 hechtingen toch optimistisch. We hebben al vier hele mooie etappes, uh, waar ook voor de vluchters is. Dus ja, ik hoop dan nog wel om eens een keer mee te zitten, ja. Goedenavond en welkom bij aflevering 17 van de avondetappe. In de Tour vandaag een rustdag. En dat betekent dat we de tijd hebben om de favorieten voor de eindzeges door te nemen. En dat doen we met onze vaste analist. De tourblik van Henk, Henk, goedenavond. Goedenavond. 98e editie van de Tour, nog zes dagen van Parijs verwijderd. Uh, ik zei al, een rustdag. Tijd om de favorieten maar eens door te nemen. De favorieten misschien. Eerst maar eens beginnen met die gele trui. Is dat nog een favoriet, Thomas Voeckler? Wanneer ze zo blijven fietsen, dan, wat ze gedaan hebben in de Pyreneeën... dan, dan wordt het een hele kwaaierakker, ja. Ja? Want ja, wordt, ja nou, we hebben het al verteld. Die, die slekkies die kijken te veel naar elkaar. En, ja. Uh, ja, dit zijn geen aanvallen, dus zo rij je iemand er niet af. Nee. En zo, zo zullen ze zeker in de Alpen niet rijden. Ze zullen de ploeg een hogere tempo op laten leggen. In de hoop dat ze hem dan kunnen slachten. Maar ik hoor net iets over slecht weer. En, ja, ijs en sneeuw nou, Nee. En als de Galibier er dus uh, ter halverwege uit wordt gehaald, allemaal in Veuclère's voordeel. Ja. Nou, laten we er maar niet over nagaan, denk denken, allemaal. Want uh, er zijn al genoeg foutpartijen geweest. Ja. Dus uh, om die reden zijn er al uh, veel klassementmannen weggevallen. Ja. Of het winnaars waren, dat zeg ik niet direct. Maar wel mensen die dus uh, een koers een keer uh, kunnen beïnvloeden. En als we dan ook nog met uh, weersinvloeden te maken krijgen, dat ze uh, een wedstrijd gewoon inkorten of dat soort zaken, dat zou niet. Uh, het zou niet prettig zijn. Aan de andere kant is dat het natuurlijk wel heel mooi uh, voor de supporters is... of voor de, voor de fans is, wielerliefhebbers... Ja. dat we natuurlijk uh, ja, nog zeker drie, vier kandidaten hebben voor de overwinning. Ja. Maar ja, dan moeten ze wel tegen elkaar gaan rijden de komende nou, dagen. Ja, ze gaan, ze gaan echt tegen elkaar rijden. Er rijden een heel peloton tegen, <laughs> tegen elkaar, dus, dus de Klaas Mentmannen gaan ook wel. Dat is, dat is allemaal... Uh, maar hebben ze genoeg gezien dan de afgelopen, uh, uh, wat, wat is het, uh, twee weken? Ja, ze durven zich toch nog niet helemaal uh, uh, tot het uiterste te gaan. In, in, ja, mh, toch een beetje schrik van, uh, ja, mocht ik stilvallen... Uh, nog niet helemaal achter de kaarten laten kijken. Maar ja. ik heb het van de week al uh, een paar keer vaker gezegd. Wanneer komt dan niet goed is, en dat was hij niet... ja, dan moet je, dan moet je wel, uh, op dat moment wel toeslaan en niet gewoon wachten. Ja, maar in de laatste week is het nog zo lastig, ja. die drie dagen... Ja, je moet pakken wat je pakken ja. kunt. Want Konto, uh, wanneer het echt zijn knie is... maar daarnaast denk ik ook dat Italië toch wel uh, heel veel van hem uh, gevergd heeft. De Ronde van Italië. Maar hij uh, haalt nu steeds het excuus die knie aan. Ja. En uh, ja, dat, dat voelt bij mij ook niet lekker. Nee. Dus, dus, uh, maar zou dat echt zo zijn, dan is de kans groot dat hij in de Alpen... dus weer uh, wat meer dagen van herstel heeft gehad. Wat is herstel? Maar in ieder geval, hij wordt niet... Uh, echt getergd, ja. Ja, dan, dan, ja, dan doe je het eigenlijk als klassementman niet goed. Maar nee. we gaan kijken wie er de, wie de dadelijk gelijk heeft. Wat de slecht is, is tactisch goed ja. op, oplossen. Maar vraagtekens zeg jij rond de Contador, hoe het er met hem staat. Nou, uh, um, in tegenstelling tot een week geleden gaf hij vandaag wel een persconferentie... en Sebastian Timmerman was erbij. Geen woord over picogrammen, over klembuterol of besmet vlees...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 Voordeel, aan de andere kant, is dat de Slacks en Evans hebben nagelaten... om de genadeklap uit te delen in de Pyreneeën. En met de wedstrijdkilometers van de eerste twee tourweken in de benen... kan Contador in de Alpen alleen maar beter zijn. Ja, ja, ja. ik denk dat ik beter ben, dan in de Pyreneeën. Eh, het probleem dat ik heb gehad zijn de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 A las otras dos eh, se puede dejar tiempo, pero es mucho tiempo el que saca ya en, en la clasificación general, ¿no?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 Ja, dat was Sebastian Timmerman bij uh, die persconferentie van Contador. Uh, Henk, ja, eerst maar eens over die knie dan nog maar even. Uh, ja, denk je dat hij echt goed genoeg is weer om aan te vallen? Nou, hij, hij heeft in ieder geval uh, tijd gekregen van die mannen. Ja. Ze hebben hem niet echt uh, getergd. Nee. En, dat, en dat geeft hij ook wel aan. Alleen, ik zie toch uh, dat hij, ja, toch in die twee ritten... toch een minuut moet goedmaken. Ruim eigenlijk. Om het in de tijd uit af te kunnen maken of zo? ja. ja. Maar, dus met andere woorden, hij moet ze er toch afrijden. Ja. En dat is nog maar de vraag. En dat hoorde ja. ik Andy vandaag ook nog zeggen. Ja, hij moet ons er eerst nog Precies. afrijden. Ja. Maar van de andere kant... Ja, uh, er zijn andere kandidaten natuurlijk. We ja. hebben niet alleen maar Contador. Nee. Of de slekkies hebben niet alleen maar Contador te maken. Ze moeten zelf ook iets ondernemen. Precies. Toch even nog over Contador. Over, over wat er ook gezegd werd. Van ja, Ik kan alleen maar, uh, met die twee weken toeren in de benen... kan ik alleen maar beter zijn in de Alpen. Werkt het zo? Ja, de Pyreneeën die, die valt überhaupt soms voor, ander, voor bepaalde renners uh, tegen. En dan zijn ze in de Alpen goed. Dat, ja, dat, is, dat zijn ook de Pyreneeën. Ja. Dat is soms de eerste aanloop. Uh, ja, en, ja, dus ik, ik, ik schakel hem zeker niet uit. Nee. Dan de slekjes. En de andere kant is dat. Uh, dat, dat viel mij ook op. Dat uh, de ploeg Saxobank uh, gewoon minder renners heeft als andere jaren. Dus uh, Contador is een tijdje ja, zeg maar, wanneer het erg lastig begint te worden... maar dan rijdt nog steeds voort op kop... dan zit hij er alleen met Hernandez en, en Navarro. Ja. En de rest is allemaal al gezien. Ja. En dan zie je dat, uh, dat uh, de slekkies gewoon een beter team hebben. En we moeten niet vergeten, we praten nu over de twee bergritten... maar ertussen zijn nog twee ritten. En uh, Frank is geen, uh, geen held op een fiets... maar die wordt geweldig gepiloteerd, zoals een Belg dat noemt... door ja. uh, kanselaren in de afdalingen. Uh, O'Grady is een, een, een hele zeven afdaler. Ja, daar hebben ze gigantisch veel ja. steun aan. Want dat is ook nog steeds het gevaar waarop de door ligt. Er is al zoveel gevallen. Ja. En dat moeten we niet uh, onderschatten, die twee nee. ritten. En de, en, en de geschiedenis leert dat eigenlijk degene met de beste ploeg om zich heen... De beste kans ja. maakt dat zegen. Hoe belangrijk. Nou, je, kijk, dan, de, de, jouw, jouw kopman moet wel zo, zo, zo, zo zuinig mogelijk uh, in de ritten gebracht ja. worden. waar hij die, het waar die, waar die moet afmaken en waar hij het moet gaan doen. Ja. En dat zeg ik, ja. Dus er zijn nog uh, morgen en overmorgen, dat zijn twee dagen. Ja, dan is er voor de knechten heel wat werk aan de winkel. Ja, morgen is het een Om... wat vlakkere rit. Hè? De, uh, nou, ze vlak. zeggen ze dan de aanloop naar de Alpen? Ja, ja noem het maar vlak, maar, maar. Ja, maar, dat, maar kijk, woensdag is het natuurlijk al een gevaarlijke dag. Ja. Ook met een paar uh, linker afdalingen misschien. Ja je, bent, uh, ja, je hebt toch je mannen nodig. Ja. En, en ik zeg, Contador is uh, een betere daler, hij is safe. Uh, nou, wanneer Frank weer op zijn kokosnoot gaat... dan weet Andy gelijk van, oh, daar hoef ik niet meer op te wachten. Nee. Dan krijg je misschien weer een andere strijd. Dus die Tour ligt nog zo open, nog zoveel spanning in. Het, kan alle, het ja. kan alle kanten op. Zeg, en dan zegt Joost Postema, uh, de, de, de, de knecht bij, uh, bij de gebroeder Slek... Zeg maar. die ja. is, is, is op dit moment beter dan, en sterker dan Frank. Ja, maar dat was, dat was in de eerste berg dit niet. Toen was, het, was de, waren de rol omgedraaid. Maar hij zet zijn geld en hij zit er natuurlijk dichtbij. Ja. Ja, dat, dat was de laatste rit was Andy beter. En daarvoor heb ik Frank beter gezien. En, en, en dat was in, uh, voor de Tour al. En nu komt Andy er misschien door. Maar dan heb je het weer. Ja. Die mannen die hebben gepiekt en echt naar de laatste week van de Tour. Ja. En in, in de laatste week ga je in principe ook altijd de Tour winnen. Ja, maar hebben ze een, een, een, een tactisch probleem, die twee? Dat, dat een van de twee zich moet opofferen? Nou, ze gunnen het elkaar. Dus dat is het probleem niet. Kijk, als, het, als, het, als, het geen, als het geen broers waren, dan, dan, dan, was, dan was het je, een complex. Ja. Dan had je een probleem. Maar nu, ze gunnen het elkaar. Maar ze hebben het al aangegeven voor de toer. Ze willen graag allebei op dat podium. En ja. één en twee. Ja. Ja, en, dus dat is de reden geweest dat ze dus twee keer één keer Frank op uh, Andy gewacht. En de laatste keer was het Andy die duidelijk beter was en die wacht duidelijk op Frank. Ja. Dus ze maken de koers daar niet hard in de hoop dat het dadelijk uh, in de Alpen wel kan. Ja. En ze moeten, want het zijn geen tijdrijders. Ze moeten afstand nemen. Ja, ze moeten afstand nemen. Dus dat maakt het, dat maakt het schouwspel wel heel mooi. Ja, want we hebben al geconcludeerd... Contador, die moet uh, minimaal een minuut ergens gaan winnen. Ja. De, de, de gebroeders Slek moeten uh, minuten gaan winnen. Ja, dan, dan, dan hebben we het nog niet over dan de moet, andere grote favoriet gehad. Dan, Evans. Moet Evans, dan moet Evans eraf gereden worden. Ja. Verkler moet eraf gereden worden. Nou, en Basso, nou, dat, dat is niet zo mijn... Uh, nee. nee. Hij heeft wel, moet ik zeggen, dit jaar alles op de tour gezet, dus... Hij zou ook kunnen gaan verbeteren, maar het was nu ook op hangen en wurgen. Dat hij erbij kon blijven. Sanchez, eigenlijk hetzelfde verhaal. Heeft uh, weer wat tijd mogen goedmaken, maar die krijgt nu ook geen ruimte meer. Die hebben ze wel onder controle, ja. verwacht ik. Ja, uh, ja daar draait het eigenlijk om. Ja, maar... Voor mij, uh, om ja. die vier man. Ja, en, maar, en dan van die vier? Waar, waar ja. zit jij je geld op? Ik heb uh, vanaf de eerste dag dat ik Evans heb zien rijden en uh, heb mogen observeren, toen dacht ik van... goh, wat is die jongen zo relaxed, zo, ja. zo, zo, zo rustig, zo... En anders was het altijd een stresskip. Ja. En de verhalen die ik hoorde van, uh, over, over kleine dingetjes moeilijk zitten doen... Ja. nu helemaal niet, hij is nee. heel ontspannen. A alle interviews, uh, iedereen staat hier te woord, het doet helemaal niet moeilijk. Nee. Heel relaxed, en dat is, dat is ongekend. Dus die jongen heeft zoveel ervaring opgedaan... is al een paar keer flink op de, op de koffie gekomen... Ik verwacht die... Uh, ja, <laughs> Ik denk niet dat hij in de stress schiet als hij dadelijk uh, zeg maar in de tijdrit erom moet gaan rijden. Nee. Dan, dan zal hij niet dichtslaan, zoals hij nee. andere jaren wel deed. Dus die moeten ze echt kwijt. En hij moet gewoon volgen. Hij moet volgen. En het goede wiel kiezen. Want je weet nou, niet en, en, en, en we kennen allemaal Evans al van uh, uit zijn verleden. Het liefste wat hij deed was volgen ja. en niet aanvallen. En nu heeft hij ook nog wel eens het lef als hij voelt... Dat het echt moet. Ja. Of hij voelt dat de concurrentie minder is, dan gaat hij ook nog aanvallen. Ja, dus het enige probleem kan zijn dat hij het goede wiel moet kiezen. Want Contador moet aanvallen, de Slacks moet aanvallen. Je moet ja. ergens mee. Ja, maar uh, hij, hoeft niet, hij hoeft niet met Contador zijn nodig mee. Slackie zal wel meegaan en dan moet hij ook mee. En ja. als hij niet mee kan, dan rijdt hij zijn tempo. Ja, die, die rijdt zich niet meer snel over de klink. Nee. Het is de kunst om... Uh, uh, Evans kan dat nu ook beter, die versnellingen maken. Die tempoversnellingen. En dat is de kwaliteit van de slekkies. Ja, die, die breken daar eigenlijk bijna al die mannen mee. Nou, daar hebben ze dit jaar pech. Want Veuclair is ook zo'n, uh, wij noemen dat in wielertaal, uh, snokkers. <lacht> uh, nou, Veuclair ja. is er zo in. Dus daar hebben die slekkies ook alle moeilijk aan. Want die gaan ook uh, tien keer dood. En, uh, ja. en ze vallen weer stil. Nou, dat is ook in Veuclair zijn voordeel. En Evans kan dat ook redelijk goed. Alleen, hij is daar de minste in. Toch wel. En komt dat ook aan dat ook goed. Ja. Maar Evans heeft, heeft nu de wijsheid wel dat hij zegt... Van, nou ja, om een gegeven moment gauw gewoon tempo rijden. En dat heeft hij in het verleden ook laten zien. Ja, dan komt hij toch weer zo, zo geluipig zo weer terug. En hij houdt ze in het vizier. En dat is toch een kwaliteit ja Dus die hebben ze er nou in mijn ogen zo niet af. Voor ja. mij is hij ja, nog steeds de, de grote favoriet. Ja. en Vooral omdat hij zo relaxed is en dat hij met die spanning kan omgaan. Ja. Uh, dan hebben we de favorieten wel doorgenomen met Dark Horse... zeg ik het dan nog steeds maar even bij Thomas Föckler. Uh, ja. Als hij een beetje geluk aan zijn kant heeft, dan, uh, dan, dan maakt hij ook nog goede kansen. Ja, alleen als de weergoorden ja, meespelen en de Gallibeer gaat eruit. Gaat eruit en... <laughs> maar ja, je weet het niet, er is een hoop mogelijk. Ja, Eén dat... ritje, dat gaat maar twee niet. Nee. Ga maar een beetje naar de Nederlanders toe, uh, Henk, want die rijden natuurlijk ook mee... Niet te vergeten Rob Ruig natuurlijk van Van Kanselij, die op de 21ste plaats staat met wat, wat, nou, bijna, uh, bijna 13 minuten. Uh, is dat eentje voor de toekomst? Wellicht top 10? Uh, ik weet niet hoe zijn tijdritten zijn. En die jongen heeft zo'n zo zwaar programma eigenlijk al gereden. En nu de Tour. Het is heel belangrijk dat hij deze Tour uh, gezond en goed uitrijdt. En dat hij nog een keer iets leuks laat zien. Dat is voor hem uh, heel goed voor zijn... Uh, voor zijn moraal ja. en, uh, en vertrouwen. Maar uh, wanneer die jongen bij de eerste twintig uh, kan rijden... en waar hij dan ergens komt... Uh, ik, vind het, ik vind het gewoon perfect. Ja. Want dit had bijna niemand. En hij zelf, denk ik, ook niet verwacht... wanneer je uh, na zo'n programmaatje nog de Dauphiné en dan nog onverwachts nog meegaat naar de Tour en je doet dit... Ja. dan kun je wel iets... En uh, het is een geweldige leerschool. Ja, nou, en morgen... ik verwacht hem nog wel een keer. Tenminste, de, de, als ik hem zo beluister, ja. hij wil zich nog een keer echt laten zien. Precies. Ja, ik denk niet dat hij dan echt moet wachten ja. in die twee grote koofritten. Want uh, ja, dan ben ik bang dat de klassementmannen uh, toch voor de eerste plek Precies. gaan rijden. Dus morgen... En, ja, Dus morgen en over, dan vooral overmorgen. Dat, ja. denk, dat lijkt me wel een ritje voor hem. Okay. We, we, we gaan hem straks nog horen later in deze uitzending. Eh, door met, met iemand die wel favoriet was. Eh, in ieder geval ja, toch ook wel voor het klassement. En, en voor de eerste drie plekken zou meedoen. Eh, Robert Geesink. Ja. Eh, we gaan eens even naar hem luisteren eh, Henk. Want de rustdag voor de Rabo Kopman is dan ook eh, ja, rustiger dan anders. Want als je verdwijnt uit de top van het klassement. Dan eh, raak je automatisch ook wat uit de publiciteit. Nou, Steven Dalenbouwt zocht hem wel op. U hoort hem in gesprek met Robert Gezink. Ja, het leven van een wielrenner gaat niet altijd over rozen. Je zit wel eens uh, in een soort gevangenishotel langs de snelweg. Maar dit is wel even anders. Zo, ja, dat is inderdaad. We zeiden voor de gein dat we hier aankwamen. Zo. De, rest van, uh, de rest van de rondje zal nu al jeugdterbergen zijn. Dus, uh, als we hier al onze, al onze sterren opgebruiken. Zeg maar. Volgens mij is dit vier sterren, zo maar het restaurant heeft wel een Michelinster. Zelfs, dus uh, hebben, hebben we hebben wel eens slechter gezeten. Je kan hier wel wat energie opdoen? Dat zal, zal moeten. Ja, het is... Uh... Vooral uh, wel uh, ja, een relaxe manier om zo rustig door te komen. Vorige keer zaten we trouwens, uh, qua, ja, qua hotel was het een iets gewone hotel... maar ook wel een hele rustige omgeving. En hier uh, ja, hebben we misschien natuurlijk zelf na, nou ook wel nagemaakt... dat het allemaal iets rustiger is. Of nagemaakt in ieder geval de, de omstandigheden. De, de, rustiger qua pers bedoel je? Ja precies. De, de tour is natuurlijk tot nu toe uh, alles behalve rustig verlopen voor, voor, voor veel van ons. Behalve Louis Leon, denk ik, die een hele mooie rit wint. Ja, uh, dat maakt natuurlijk ook wel dat een rustdag iets meer een rustdag is. Ik hoorde net ook wat grappen over maken tegenover Laurens ten Dam over, uh, en, en zijn familie. Maar nou ja, het gaat dan niet zo heel erg goed. Is, is dat een beetje de fase waarin jullie nu zitten? Van we kunnen er ook wel weer om lachen? Uh, nou ja, kijk, als je... Uh, ja, de teleurstelling is natuurlijk heel groot. Als je op het moment dat je je, je klassement verliest... en uh, en, uh, maar ja, dan kun je wel de rest van de tour als een zombie rond blijven lopen. Maar uh, Kijk, Laurens is ook hard gevallen, is er, is er, is er, is er uh, redelijk goed van afgekomen. Uh, ja, dan is het toch een beetje zelfsport altijd. En uh, ja, zijn we blij dat we er in ieder geval nog steeds rijden. En, uh, in eerste instantie was Parijs een doel en, en, en, en Laurens zegt het ook, ja, kijk, je hebt ook de Alpen nog, dan kun je jezelf nog gewoon uh, onsterfelijk maken. En uh, dat is ook zo. Uh, Um, moet alleen nog eventjes, eventjes, eventjes doen dan. Maar ik ben er wel voor, voor gemotiveerd om daar nog wat te laten zien. Ja, hij zei zelfs, winnen op de Alp de West, uh, Herinneren mensen langer dan, uh, dan ze hier in de Tour worden. Ja, dat, dat is misschien wel zo. Maar uh, wat ik al zeg, dat is nog, nog niet zo 1, 2, 3 gedaan. Maar uiteraard is dat wel... Uh, kijk, je moet natuurlijk uh, aan de ene kant uh, je moet positief zijn. Maar je moet ook realistisch zijn. En als, uh, als ik me voel zoals ik me in de Pyreneeën voelde, dan zit de winnappal op de Westen ook eventjes niet in. Maar uh, um, ik ben uh, wat dat betreft optimistisch en ik probeer, uh, ik hoop natuurlijk ook uh, wat te verbeteren... ...doordat ik niet hoef aan te klampen op momenten dat andere mensen dat wel doen. Omdat ik geen klassement rijd. Dus uh, nee, om terug te komen op dat verhaal van net, het is natuurlijk ook een beetje elkaar uh, alsnog een beetje moraal inpraten ...en uh, misschien wel een beetje op een uh, manier met wat zelfsport, maar... Uh, uh, ja je probeert elkaar toch een beetje nog uh, te motiveren dan. Hè? Van hoe ver ben je moeten komen? Uh, Want iedereen heeft gehad over die knop omzetten. Hè? Op een gegeven moment uh, dat duidelijk was dat het anders ging lopen dan, uh, dan gehoopt en verwacht. Um, hoe moeilijk is dat geweest? Nou ja, kijk, uh, als je de voorbereiding naar een tour toe is, is natuurlijk een heel lang traject. En dat begint al in de winter met windtunnel en... en, en... Plan, plannen maken, manieren van training veranderen. Uh, um, ja, dan al, die, al die ritten die we nu allemaal aan doen zijn, die ken ik allemaal al. Die heb ik allemaal al een keer gefietst. Daar zijn we wezen verkennen. verkennen. Uh, ook, uh, ook trainingskampen. Ja, vanaf vanaf Luik op een paar maanden met, uh, met die groep jongens op pad geweest om allemaal op het hoogste niveau hier te staan en dat soort dingen. Dus is een heel, een heel traject. En als het dan uh, eigenlijk in een, uh, met, een, met een harde klap uh, ineens uh, ja, uit je handen glipt... dan is dat eventjes uh, wel balen. En die dagen daarna, als je dan in de bergen rijdt, is het gewoon moeilijk. Voor fietsers is vooral heel veel, uh, ja, zoals bergop, als er 50 man over zijn... dan hebben ook de klassementsmannen al gewoon pijn. En pijn leiden is makkelijker als je een doel hebt. En als je dat, uh, dat ergens voor doet en dat je, uh, zoals mij nu in de afgelopen -ritten, daar. Uh, Alleen maar rijdt om op tijd aan de streep te zijn, denk ik, zei uh, Robert Gezing tegen Steven Dalebout. een beetje moraal inpraten met elkaar, elkaar een beetje motiveren. Henk, hoe, hoe moet ik dit uh, uitleggen als hier naar luister? Nou, de, we zijn het allemaal wel over eens. Wanneer er eentje iets voor, iets voor doet, nee heel veel voor doet, is het uh, uh, Robert Gezing wel. Ja. Die leeft er echt voor. Alleen ik denk dat ze onderschatten, en ik denk vooral hijzelf. Uh, hoeveel druk dat hij zichzelf oplegt. Ja. En daarnaast de media natuurlijk, wat heel normaal en vanzelfsprekend is. Maar ongemerkt heeft hij denk ik zelf zoveel, uh, ja, zoveel spanning bij zich. En te veel spanning, daar blokkeer je van. Natuurlijk goeie, goeie, uh, moet je spanning hebben uh, en, en je bent nieuwsgierig waar je staat. Maar als, als, een, als een renner gaat twijfelen van... Uh, zou het allemaal wel goed gaan en dat was voor de Tour al een ja. beetje... En dan val je nog eens een keer, nou, dan, dan, dan slaat de twijfel er helemaal in. En nu is mijn toer naar de kloten. en alles speelt door je kop in. Het is allemaal negatief op dat moment. Uh, hoe, kun je, hoe kun je op dat moment dan nog echt bij de les zijn? En ja. dat, daar heb ik het eerder over gehad. En daar denk ik dat dat ongemerkt bij een sportman uh, gewoon gebeurt. Ja. Ik heb zelf die ervaring meegemaakt. D dat is, daar heb je geen weet van. Dan, dan kom je op een gegeven moment uh, of toevallig achter of je wordt ermee geconfronteerd. Dat je zo werkelijk toch wel in elkaar zit. En dat, dit zijn leerprocessen. Alleen het is heel vervelend. Maar wanneer je zoveel spanning in je lijf hebt en zoveel uh, door, door twijfel en door uh, gevoelens. En noem allemaal maar op. Dan blokkeert je lijf. Je hebt ergens een blokkade in je lijf en je, en je hebt geen goede doorbloeding. Uh, je, je, je, je, je benen willen niet zo uh, naar normaal. Ja, en dan, ja, dan gaan een paar lampjes ja. uh, boven flikkeren. Maar geloof jij dan, uh, als hij zegt, ja, we zullen hem absoluut geloven... want hij zal het best uh, uh, graag willen, een dag succes op de Alpe maar kan dat dan? Geloof je dan dat, dat, je die knop, dat hij die knop kan omzetten om, om daar te vlammen? Ik ben daar heel nieuwsgierig in. Of hij uh, of nu, de, nu een, een, een, zeker een grote spanning en druk wegvalt... omdat het klassement nu echt over is. Ja. Daar is ook geen, helemaal geen, geen enkele twijfel over... Dat is na zo'n val, is die twijfelde nog steeds. En nu is dat al een tijdje klaar. Hij heeft daar uh, al meerdere dagen voor. Ja, dan zou dat best eens kunnen dat hij met veel minder druk rondrijdt. Uh, hij heeft het er echt zelf bij neergelegd. De, de media heeft zich erbij neergelegd. Het, het zij zo. Ja. En uh, het kan zo lopen. We zijn allemaal maar mensen. Ja, dan, dan, dan denk ik, wanneer hij echt in goede doen was, als hij zelf ja. dat zegt. En uh, ja, dan, dan zou hij best in de Alpen nog eens een keer heel iets leuks kunnen laten zien, ja. Nou, hij zegt het. Wij hopen erop met z'n allen natuurlijk. Want het is altijd hartstikke leuk uh, uh, als we daar nog een prachtige ritoverwinning boeken. Nog één ding, uh, Henk, tenslotte. Uh, uh, Cavendish, de, de man die, die, die bijna alle sprints wint in het groen ja. rijdt. Uh, maar brengt hij hem ook naar Parijs? Dat zal, Alpen over? Uh, dat zal dus echt helemaal weer van die klassementmannen afhangen. Want wanneer ze dus nu echt wel uh, een hoog tempo erop leggen, donderdag... gelijk op de eerste call, dan wordt het een heftig dagje. <laughs> en dan kunnen ze er nou drie, vier man bij zetten... maar ja. dan komen er dadelijk misschien drie, vier te laat binnen. En dan, ze zullen dan alle trucen moeten uithalen in de afdalingen... en stunts moeten uithalen, maar kijk, daar heb je het weer. Het zal allemaal van die klassementman aanvangen hoe hard... Uh, ligt het tempo er in het begin uh, op en wanneer uh, moet Kevin dus lossen. Ja. En, en hoeveel en, tijd heeft hij om uh, dat hij mag verliezen? Ja, maar de, de, ja, het ging nu iedere keer net goed. Ja, dus, een minuutje geloof ik zelfs een dus, keer. Dus ja, die mannen, die zijn, de sprinters die zijn echt afhankelijk van, van de klassementmannen. Wanneer begint het spel? Nou, En dat, dat wordt een hele kwaai. Ik zou het heel jammer vinden dat hij naar huis toe ging. Hoor, ja. Want uh, nu kon eindelijk eens een keer een echte sprinter de groene trui pakken. Ja, ja. Dat, dat past wel bij de, bij de Tour, vind ik. daarom kan die ook op de Champs-Élysées nog winnen. Dat Juist. zal die dan zeker doen, als hij als die, die al goed overkomt. Henk, uh, het worden mooie dagen. Uh, gaan we maar vanuit. Lijkt mij, als ik dat zo hoor... Jouw ja, hoor. Met misschien hier en daar nog een prachtige verrassing. Jij zeker weten. Jij spreekt morgen weer met je Hoop Hopelijk Dat hij weer beter is. Ja, zeker. Hoi. Doei. Man Turner, Overdrive, and you ain't seen nothing yet. En wie weet geldt dat ook wel voor Rob Ruig. Kwam al aan de orde, net met, met Henk Lubberding, die, die misschien nog wel wat hoopt op, op Ruig. Dat hij nog wat moois doet. Hij is in ieder geval de beste Nederlander in het klassement met zijn 24 jaar. Staat 21ste op een kleine 13 minuten achter op Feukler. Giel Lippens sprak met Ruig. Rob, wat een eerste twee weken.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 Andere renners die gebruikten de rustdag om te herstellen van hun verwondingen. En ja, dat geldt natuurlijk zeker voor Laurens ten Dam, Want na die valpartij in de Pyreneeën raakte die zwaar gehavend aan het gezicht. We kennen allemaal de beelden. Tot verbazing van velen reed Tenam wel door. En de Rabobankrenner wil wilde hoe dan ook Parijs halen. Steven Dalebout, in gesprek met Tenam. Denk je wel eens, uh, wat heb ik toch voor, uh, voor vak gekozen? Ja, uh, dat schiet soms al een klein beetje door je hoofd. Maar als je dan... Uh... Ja, als je dan even doordenkt, dan weet je ook alweer dat het een van de mooiste beroepen van de wereld is. En ja, zoals je gisteren door, uh, door Zuid-Frankrijk fietst, met al die Nederlanders die op vakantie zijn. En uh, één voor één uh, naar de meet schreeuwen. Dat is toch wel een speciaal gevoel. En dat deed je vroeger zelf als jongetje ook. En dan dacht je, als ik daar kan uh, fietsen, dan uh, ooit eens kan fietsen, dan... Uh, ja, dat zou fantastisch zijn. En je fietst zelf. En uh, je hebt een beetje tegenslag nu, of een beetje boer. Maar ik fiets er toch nog, maar nog steeds. En... Uh, dat is, uh, dat is het belangrijkste, dat je je, je jongens jongensdromen waarmaakt. Wat roepen ze dan, die Nederlanders? Nou ja, je, je bent, uh, je, ik was al vrij herkenbaar in peloton. Ja. Maar inmiddels, <laughs> inmiddels uh, ja, ziet iedereen wel wie die gaven renner is. Dus ja, mijn naam en kom op en tot aan Parijs. En uh, ja, op een kilometer of 50 voor de meter, dat ik er nog bij zat. En dan hadden de mensen ook wel door dat, het, uh, dat ik het ging halen en dat, uh, ja, dat vond ik goed. Dat was gewoon wel heel fijn. En uh, dat gaf maar aan hoeveel... Uh, ja, ik kreeg heel veel, uh, heel veel moed toegeschreeuwd. En uh, dat was wel uh, een heel fijn gevoel. Nog even terug naar het moment van die val. Uh, het is in beeld geweest. Heb je zelf de beelden al teruggezien? Nee, want uh, op jullie site... Dan uh, kan je vanuit het buitenland uh, de, de beelden van de koers zelf niet terugzien. Dus dat zal voor, uh, voor volgende week maandag zijn. Als ik, uh, ik ga er vanuit ook Parijs halen... Uh, dan zal ik het maandag eens terugzien, want ik wil het wel terugzien. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik heb... Je rijdt de berm in, ja. in die bocht, je komt buiten langs. Ja, nee, dat heb ik... Uh, dat, dat, het moment dat ik in de berm zit, dat weet ik wel. Maar die paar seconden daarvoor niet. Dus ik denk, uh, ja, misschien een kleine blackout geweest is of zo. Ik weet het niet precies. Ik, uh, ik sprak met, uh, met uh, de jongen die achter me reed, Rein Tarra, mee. Die zei ook, ja, we gingen niet extreem hard die bocht in of zo. Dus, uh, en het was ook een bocht die je kon overzien. Want het was niet, uh, niet smal met, uh, met de ravijn. Of, uh, ja, het was gewoon een door een weilandachtig landschap, zeg maar. Dus uh, ja, hoe het precies gebeurd is, ja, weet ik niet. Maar het feit is wel dat ik in de berm kwam. En dat uh, pech voor mij was dat de berm een greppel werd. En dan het volgende moment zit je met je, ja, met je handen in het gezicht. Is het dan een kwestie van echt de moed bijeenrapen om weer verder te gaan? Of wat... wat... Wat denk je dan? Ja, dat is het rare. Van een wielrenner in de tour. rijdt hij wel altijd door. En uh, ja, wat denk je dan? Op een gegeven moment dacht ik, niet, ja, ik dacht niet veel meer. De dokter was erbij en ik dacht, ja, goh, het bloed wel heel erg. Want ik zat direct helemaal onder, ook mijn, handscho mijn handschoentjes. En uh, ja, het was gewoon direct uh, grote chaos daar. En die dokter die probeerde eerst... Uh, ja, die wond die moest op, dat zei Breuk ook, uh, tegen die dokter dat het moest stoppen met bloeden. En die probeerde eerst met een, een netje wat je normaal om je knie doet, probeerde die om mijn hoofd heen te trekken. Maar ja, een hoofd is natuurlijk twee keer zo dik als een knie, dus dat gaat helemaal niet. En toen zei ik tegen die dokter, maakte ik een draaiende beweging van zwartel me maar in. En uh, dat heeft hij daar toen gedaan. Dus die heeft er ja, een compress op gelegd en ingeswachteld. Maar dat was... Dat had hij zo hard gedaan dat hij mijn hele neus vast aan mijn gezicht had getaped. En dat uh, ik kon dus uh, vanaf daar heb ik niet meer door mijn neus kunnen ademen. Dus uh, dat was eigenlijk het vervelendst. En ook zo hard dat ik eigenlijk mijn hoofd niet meer omhoog kon houden. Dat was net alsof ik in een. Ja, hoe noem je dat, een Haarna zat of zo. Wees jij zeker dat het een dokter was? Ja, het was wel. Ja, nou, het belangrijkste wat, wat hij gedaan heeft is wel dat het bloeden gestopt is. Want zo'n, als je zo doorbloedt, dan kan je niet doorfietsen. Want dan. Uh, ja, dan laat je heel wat bloed achter. En, uh, ja, dan, uh, het zag er nu al niet uit natuurlijk, maar ja, dat, uh, waren niet, dat was niet het leukste anderhalf uur uit mijn carrière... om uh, zo naar de meet te fietsen natuurlijk. En, uh, ik, was, ja, ik kwam over de meet en dat was wel heel goed geregeld van de ploeg Luc Eisingra stond er. En binnen vijf seconden ja, was ik weer op weg naar mijn hele de ambulance in uh, naar het ziekenhuis. En, uh, dat was wel fijn, want ik had natuurlijk niet heel veel zin om daar nog, uh, daar nog grote verhalen op te gaan hangen. Ofzo. Denk je alleen maar aan, aan Parijs halen, de Tour vervolgen en dat soort dingen? Of denk je ook aan uh, de mensen thuis, je vriendin of je vrouw? Ja, tuurlijk, dat denk, je. tuurlijk denk je daar ook wel aan. Ik bedoel, uh, ja, die komen of die zijn hier nu. En uh, ja, ik heb ook, ook, ook, je denkt ook aan jezelf. Ik bedoel, je hebt zo hard geknokt om hier te zijn. Ik bedoel, uh, de Tour rijden, jezelf in de selectie rijden. Ik heb goed gereden het hele jaar. Ik, ik was heel goed. Ook uh, de dag zelf. En uh, ja, dat wil je niet zomaar opgeven. Ik bedoel, uh, ja, je blijft hoop houden ook, uh, op, een, op een uitschieter in de Alpen. en uh, ja, Adrie zei, of, uh, ja, Ik heb ook niet in ieder geval van Adrie voor de start gelezen... dat iedere renner uh, in principe naar Parijs moet buiten valpartijen. En, uh, nee. en blessures, nou, nou, nou was ik hard gevallen, maar ik wilde wel uh, Parijs halen. Maar hij zei geloof ik tijdens die uh, etappe, stap maar af. Ja. Ja, dat zegt de ploegleider niet zomaar natuurlijk. Dus uh, nee, het was wel... Uh, ik ben... Uh, we, ja, we hebben discussie gehad aan de auto. Want uh, Dion die is naar beneden gekomen. Die stond toevallig bovenop die klimmidons aan te geven. Dat weet ik ook allemaal nog hoor. Dat ik een bidon bij hem heb aangepakt. Dus uh, voor mezelf uh, was ik op de fiets al aan het nagaan... Uh, wat ik allemaal nog wist. En ik kon uh, vrijwel alles terughalen. <hijen> ook wat er na die valpartij gebeurd is. Dus dan ben ja, je... Dan zit je zo renners te kijken. En ja, probeert, of ja, dan weet je van, oh ja, dat is die rennen, dat is die rennen. Dus dan weet je gewoon voor jezelf van, ja, ik, ik heb niet zo'n zware klap gehad dat ik, uh, dat ik helemaal van de wereld ben. En, uh, dus je moest, je moest de ploegleiders en de dokter overtuigen uh, om wel verder te gaan? Nou, ik heb gewoon gezegd dat ik niet afstapte. Dat ik, uh, dat ik tot aan de meet zou rijden en dan uh, ja, een dag later wel weer zou zien. Ja. Het, het ziet er niet goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Je zegt ook, ik was in, in een hele goede vorm. Heeft het nou invloed op de benen, zoals wielrenners dat zeggen? Nou ja, ja, je kan niet ontkennen, denk ik, dat, uh... ja, dat je lichaam een klap gehad hebt natuurlijk. Maar ja, met die schaafhonden. Ja, schaafwonden kost veel energie om te herstellen. Om te en dit zijn en die zijn dichtgehecht. Dus dan heb je de hoop dat dat wat uh, dat sneller gaat. En uh, ja, ik heb vandaag de rustdag. Dat, uh... Nou, die komt wel echt als geroepen. Gisteren was het denk ik de meest kritieke dag. Maar uh, had ik ook geluk dat ze na twee kilometer al wegreden. Dus uh, ja, dat, uh, ja, voor veel renners was het een, een relatief rustige dag. Als je, maar, ja, voor, voor mij natuurlijk niet. Maar ik heb wel gewoon kunnen volgen tot vijf kilometer voor de meet. En, uh, ja, kijk, uh, morgen ga ik ook nog niet uh, mijn kont op til en proberen aan te vallen. Maar daarna zijn er drie dagen in de Alpen. En, uh, ja, wie weet kan je een keer die, als je die goede benen terugkrijgt uh, ja, nog een mooie rit rijden. Ja, ik zou zeggen, uh, ga Parijs halen, maar jij, uh, ja. jij wilt dus al meer. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, nou, kijk, ik ben... Uh, tuurlijk, ja, Parijs halen blijft uh, het eerste doel. Maar ik, uh, ik ben wel naar naartoe gekomen om goed te rijden. En niet alleen om tot Parijs te rijden. Dus dat was wel... Uh, kijk, uh, en, en je doelen vallen weg. En aan de ene kant omdat Robert, uh, ja, Robert er doorheen zakt. Want ik was mee als, als een van de laatste mannen voor Robert. in. Ja, dat niveau, dat had ik wel, of dat heb ik wel. Dat ik gewoon tot aan... Nou ja, op Hote was ik... Uh, of wat was het? Uh, Luisa Den was ik anders tot vijf kilometer onder de top bij Robert kunnen blijven. En uh, de rit uh, over de Obis ook gewoon. En uh, de, de, ja, die rit dat ik val eigenlijk ook gewoon tot aan de laatste klim en lang op de laatste klim. Maar dat doel valt weg om zo lang mogelijk Robert te ondersteunen. Maar dan, ja, dan kan je weer voor jezelf je eigen doel uh, pakken om, uh, om een goede rit te rijden. En, uh, ja, een van die drie ritten, als ik, als ik daar mee zou kunnen zitten in de aanval. Of, uh, ja, dat blijft het doel toch wel, ja. Want over tien jaar dan wil jij deze Tour herinneren, met als eerste herinnering? Ja, niet, uh, niet die vallen in ieder geval, precies. Nee, nee, dat moet als eerste herinnering. Uh, dat, ja, dat heb ik vannacht of gisteravond ook nog in bed liggen, denk ik. Ik bedoel, uh, ik hoop niet dat dit de Tour is, dat, uh, dat mijn uh, aanval op de, op de Tour dat dat, uh, dat dat het hoogtepunt van mijn Tour moet zijn. Ik hoop wel dat er nog iets komt. Sport kort. Ja, want er is ook nog andere sport. Brazilië is in de Copa America in de kwartfinale uitgeschakeld. Paraguay was in de strafschopperserie te beste. Het was voor het eerst in 16 jaar dat Brazilië een strafschopperserie verloor. Roy Makaay zet de eerste schreden op het trainerspad. Hij traint het komend seizoen de jeugd van Feyenoord onder de 13. FC Utrecht heeft weer een zweet vastgelegd. Spits Alexander Gerndt komt over van Helsingborgs. Vorig jaar was hij topscorer in de Zweedse competitie met 15 doelpunten. Cricketer Bas Zuiderend stopt als international. Zuiderend speelde al vier WK's voor Oranje en scoorde in totaal 4532 runs. De 34-jarige Zuiderend blijft wel spelen in de Nederlandse competitie. De Chinese schoonspringers ten blijven heersen op het WK. Ze hebben tot nu toe alle onderdelen gewonnen. Ook vandaag werd er een wereldtitel binnengehaald. Dit keer bij het synchroonspringen van de 10 meter toren. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Het was een uh, rustdag om te recupereren. We hebben er al veel over gehoord en krachten op te doen voor die laatste zware tourweek. Een ja, gevulde maag is daarbij natuurlijk van groot belang. Een bijdrage van Paul Sanders. Op een stukje karton staat het lunchmenu voor de vakantieleiploeg. Wat, uh, wat staat er op menu vandaag? Um, nou, ze hebben een beetje afzonderlijk van elkaar, eten ze vandaag. Ze eten vandaag op de kamer omdat ze om um, 1 uur naar de persconferentie moeten op het golfterrein. Dus ik heb even op een kartonnetje geschreven wat Johnny wil. Nou, Johnny wil uh, lekker een zout omeletje. Rob, uh, Liewe en Björn, die eten gewoon uh, mooi vezelrijk brood. Marco, uh, Borat en Thomas, die eten mooie pasta met uh, een vers stukje gerookte eneborst, uh, lekker gerookt. En die eet ook gewoon mee, uh, mee brood uh, net als de rest. Alles tevoorschijn halen. Cooking on Wheels, de vakantieproeg heeft een eigen keuken bij zich. Um, wat zit hier allemaal in? Want zo groot is de wagen niet. Nee, nou hij is 6 uh, meter lang, 2 meter breed, 2 meter hoog. Dus eigenlijk een, uh, Ideale plek om een, een keuken in te, te stoppen. Een Kle, klein vrachtwagentje is het. Ja, een klein vrachtwagentje. Eigenlijk een uh, ideale plek voor, uh, voor te koken voor negen personen. Een gasinstallatie uh, waar we op koken op LPG gas. Dus we kunnen overal langs de snelweg kunnen we LPG tanken. Er zit een omvormer in, zodat we op het LPG kunnen uh, koken. Daarnaast hebben we nog uh, twee, uh, twee stoomovens, semi stoomovens over, uh, combi zoals ze dat noemen. Is koken voor een wielenploeg een uitdaging? Want ik kan me voorstellen dat je graag hele mooie, chique gerechten wil maken als kok. Maar ja, die renners willen maar één ding: namelijk zoveel mogelijk energie. In ja, zo'n zo ja. kort mogelijke tijd. Ja, dat klopt. Ik had een heel mooi menu gemaakt. Uh, daar hou ik me nu in grote lijnen nog steeds aan vast. Alleen. Uh... Ja, de, de, de ingrediënten die ik gebruik uh, vallen niet goed op de maag van een, uh, van een topsporter. Het is allemaal uh, helemaal heerlijk en er kan eigenlijk niks mis mee gaan. Maar die mannen zitten in een strategie van dit wil ik eten en daar blijf ik bij. Want als ze iets anders erbij gaan eten, dan, ja, dan krijg je ze last van zijn maag. <tossimus> dus zodoende ben ik een beetje van mijn recepten afgestapt. Ik heb met de renners overlegd wat dat zij willen. En ze willen eigenlijk gewoon alles... Uh, ja, zout mag, peper mag ook nog, maar voor de verder rest uh, gewoon eigenlijk uh, zo natuurlijk mogelijk. Geen franje? Geen franje eraan. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk wel weer een omschakeling voor mij. Um, maar op zich ja, we kunnen naar alle monden koken op het moment. Zou het trouwens niet makkelijker zijn om gebruik te maken van een keuken bij een hotel? Ja, op zich natuurlijk uh, is makkelijk. Maar um, ik stel nog wel uh, hoge eisen aan mezelf. En als ik... Uh, mijn keuken vergelijkt met de keukens uh, van hier dan uh, dan vind ik dat niet hygiënisch verantwoord dus uh, hier nee. heb je alles onder controle en in hier van je keuken je alles niet alles onder controle het blijft hier mooi schoon uh, ja. ja en dat heb ik bij de keuken hier niet uit dus, uh, ja, het ziet er niet echt uh, heel erg uh, hygiënisch uit dus uh, natuurlijk een hele grote verantwoording op jouw schouders want uh, ja, als er iets misgaat met het eten dan is de hele ploeg ziek, misselijk. Ja, dat klopt. Dan uh, valt alles terug op mij. En uh, ja, daar heb ik ook na, goed over nagedacht. En uh, ja, daar onderbouw ik dus gewoon alles uh, door alles vers in te kopen. Alles moet schoon? Alles moet schoon. Alles wordt gewassen. Um, ik proef van alles. Uh, uh, wat ik meegeef, proef ik wat. Ja, en als er dan uh, iemand ziek wordt, ja, dan zal ik er zelf ook van ziek moeten worden. En ja... Het, het, het kan ook zelf in het hotel gebeuren, dus, uh, maar ja, het is inderdaad wel een uh, verantwoordelijkheid. reis, ja. Ja, ja. Je het één? Ja, daar voel ik heel erg eng. Ja. Maar nu, uh, nu valt het op zich wel mee, want uh, ja, je, je hebt er nu de, de swing in, zeg maar. En nu valt het op zich wel mee, maar uh, daar heb ik toch wel een uh, enkele keer van wakker gelegen. Hè? Dan ben je de slaap <laughs> voor de wakker. Dan denk je, ja, huh, hoe ga ik deze? Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Kijk uit de tour. En wat doe je op een vrije dag in de tour? Eh, nou, we hoorden er net al een, een beetje van natuurlijk. Eh, maar Levi Leipheimer legt het nog eens uit. Twaalf uur geslapen, uurtje gefietst, massage, een biljoen calorieën gegeten. Ben Swift is duidelijk over zijn favoriete tijdsbesteding op een rustdag. Niets beters op een rustdag dan de hele dag op bed liggen. Met kost deed ook uh, niet veel. Twee uurtjes rustig fiets, nu Dexter kijken. En heerlijke tweede rustdag. Maar ik heb de hele tijd gedacht aan een groot stuk lamslees op zondag. Jaron Thomas is in gedachten al in Parijs. Morgen gaan we beginnen aan de laatste zware week in de Alpen. We gaan naar Gap en dan krijgen we meteen vlak voor de finish... op 11 kilometer voor de finish krijgen we nog een klim de de 9,5 kilometer klimmen tegen 5,5 procent. En dat is echt een bergje voor de aanvallers. Niet zozeer voor de klasse mensmannen, maar voor de mannen met een punch in de benen. Denk daarbij aan Philippe Gilbert, Samuel Sanchez, misschien wel Luis Leon Sanchez van Rabobank. Of een van de vele aanvallers van de vacancesolijploeg. En dan is het 11 kilometer afdalen naar de finish. En die afdaling kennen we nog uit het verleden. Een gevaarlijke afdaling. Een afdaling voor de durfals. Het wordt in ieder geval spektakel morgen in die allereerste alpen voordat het echte zware werk begint in het hoge bergte. Contact, contact, contact met Corné. Hoi met Michel. Michel, goedenavond. Uh, met Noiremeijer. Je moet het vanavond met mij doen, uh, maar dat zal best lukken. Dat gezellig toch? Gezellig, zo is dat. Zeg, hoe, hoe heb je de, <laughs> hoe heb je de rustdag doorgebracht? Uh, we hadden een hele vrije, uh, relaxte dag vandaag. De jongens zijn eerst vanmorgen even een uurtje bezig gaan fietsen. En uh, daarna hadden we een, uh, een feestje, uh, we hebben een mosselfeest. we dus, oh ja, uh, die was weer terug hè, de mosselparty? Ja, die was weer terug. En ik denk wel dat het uh, gezellig was, want uh, het was goed weer. Ja, wel gevaarlijk eten hè, mosselen. Ja. En het is echt Nederlands en uh, ja, het is typisch ook uh, een beetje Johnny Hogeland natuurlijk, de <laughs> Ja. ]州. Dus uh, was, de combinatie was gauw gemaakt. Ja, een beetje, een beetje ontspannen? Ja, het was heel spannend. Het was ook nog op een golfterrein. En ik heb dat uh, twee nieuwe talenten ontdekt in uh, Bosic en uh, Makato. Die een uh, hele goede swing hadden, dus uh, <laughs> nee, het was echt gewoon een leuke ontspannen dag. Ja, maar ja goed, het, het gaat ook lekker hè. Dan, dan is zo'n rustdag, dan, ja, dan is het ook wel relaxed, denk ik. Ja, natuurlijk. Uh, we mogen niet mopperen over de eerste twee weken. Maar ja, we zijn uh, nog niet in Parijs en we willen toch nog... Uh, ja, toch nog iets meer. Dus uh, ja. we, we gaan nog elke dag gaan we nog strijden Ja, kijk. Nou, ik ben blij dat je het uh, zelf aankaart. We willen iets meer. Uh, wat zijn de plannen voor de komende dagen? Ja, kijk, het ultieme doel is natuurlijk toch proberen een rit uh, We hebben al een paar keer uh, ja, vrij kort gezeten met Vier uur een keer. Een keer tweede, twee keer vierde. Nou ja, dan... Uh, iedereen kent het verhaal ondertussen wel van Johnny Hogeland ja. uh, Ik zal niet zeggen dat we gewonnen hadden, maar... Tweede of een derde plek had er ook weer in gezeten. Ja. En uh, ja, morgen is het natuurlijk, ja, het kan alle kanten weer op morgen natuurlijk, een uh, rit voor de aanvallers. Ja, zei Gio ook al hè, die, die, die, die, ja. die mannetjes van, van Kanselij noemden die met name toemaan, toenaam. Ja, en uh, ja, het waren ook die jongens bij ons op kamporen die deze rit uh, vanmorgen eigenlijk al uh, met stip uh, aangestipt hadden. Dus uh, ah. als wij er geen verstand van hebben, dan hebben we het <lacht> teken wel. Dus, uh... Zee, en, en, ja, uh, kun je het al iets verder invullen? Waar moeten wij naar kijken? Ja, we komen natuurlijk wel een beetje met dezelfde namen. Uh, een Lieve Westra, Johnny Oogland, uh, misschien Thomas de Gent. Ja. ja, dat zijn toch wel de mannen die wij uh, graag vooruit willen sturen en uh, dat ze proberen voor een etappe te kunnen gaan. Want als de peloton zich een vergist, Ja. ja, dan uh, in, in de bergaf uh, zullen ze niet veel goed mee gaan maken op dat soort mannen. Nee, maar, maar is het dan ontsnappen vroeg in de koers, wat later... Uh... Hoe moeten we dat zien? Ja, het is niet zo te voorspellen als vorig jaar. Uh, vorig jaar uh, zal ik zelf nog voor de tevreden. nou is elke eerste demorraagje Ja. En We hebben nu toch al een paar dagen meegemaakt... dat het echt wel 60 kilometer duurt... Uh, met 50 gemiddeld... voordat de keer uh, de ontsnapping wegrijdt. Ja. ja en, en, dus, uh, toch, en, en wel weer vaak natuurlijk... Uh, vlak voor tijd ook alweer ingelopen. Ja, dat is wel... Uh, ja, hoe langer het dus duurt, hoe korter het is... ook voor, uh, voor die sprintploeg om te controleren. Maar ja. Ja, morgen is natuurlijk wel te zien... Uh, ja, de spelersploeg hoeft het morgen niet te gaan controleren. Misschien uh, dat Garmin het wel wil controleren ja. voor Hushof, Want ja, die rijdt goed bergop. Dat hebben we gezien. Dus, uh, maar ja, dan zal het van die ploeg afhangen. Ja. En uh, ja, Verklaire zal zijn man ook nog wat willen sparen. Denk ik ja. voor het echt zwaardere merk. Dus, uh, maar het Zit... is altijd koffiedik kijken. Het ja. is altijd een beetje inpas in de nee, weg. Ja, ik. Zeg, ik mis één naam. En die noemde Henk Lubberding wel bij ons. Die zegt nou, die, die, die, die ruig die zo goed staat. Misschien kan die ook nog wat proberen de komende dagen. Ja, absoluut. Ik weet alleen niet of dat morgen misschien al... Naar uh, de, gekreed, de erop. Uh, woensdag dacht hij meer. Ja, precies. Uh, ja, erop rijdt natuurlijk uh, echt goed en uh, bak van het zelfvertrouwen. Dus uh, ja, daar gaan we ook. hebben we het later nog niet van gezien. En of dat nou is dat hij uh, met de eerste keer mee naar boven gaat rijden... of dat hij uh, ja, probeert in ontsnapping te gaan. Uh, ja, ook dat zal de wedstrijd uit moeten wijzen. Maar ja, is dat op een, op een achterstand dat hij misschien wel iets, iets ruimte zou kunnen krijgen van een... Uh, van ja. de toppers en dat, en dat is een eigen te gisteren, want daar gaat natuurlijk toch al uh, vrij goed bergop. De komende twee dagen moeten we letten op die shirtjes van vakantolij. Ja, we gaan echt zoals elke dag proberen we er uh, iets van te maken. En dat ja. lukt niet alle dagen, want uh, ja, gisteren reden we vrij aniemer. Uh, dat is een dag bestelling, natuurlijk, maar ja. de instelling is er wel. Oké, okay. eh, nog, nog één ding, Michel. Want dat vraag ik me nou al jaren af bij die rustdagen. Dat is allemaal prachtig. Eh, maar raak je niet vreselijk uit je ritme? Ja, soms denk je wel eens van, uh, ja, de mis in de fiets is toch alweer. Dat is toch, uh, ja, het is wel iets, weet je? Het is toch, je zit in de tour en dan denk je, ja, ja. je hebt toch de spanning, en de nervositeit en dan ben je eigenlijk niet, keer het eigenlijk niet kwijt. Dus, uh, en je wilt toch naar huis, denk ik, op een gegeven moment, toch? Ja, altijd. Maar ik bedoel, uh, ja, je zit erin en je zit eigenlijk te wachten op de volgende rit. Ja. Ja, en uh, dat duurt dan even een dag. En ja, en, ja, ja wat sommige renners hebben ook wel iets van ja. Laat me maar lekker doorfietsen. Ik kan me er alles bij voorstellen. Maar er, zijn, er, zijn er, er zijn er ook die blij zijn dat ze een dagje rust hebben, hoor. <laughs> Daar hebben we net de tweets van gelezen, inderdaad. Michel, uh, we gaan erop letten de komende twee dagen. En nog uh, succes de komende zes. We gaan ons best doen. Michel Cornelis van de ploeg. De avondetappe zit erop zometeen hier op Radio 1 met het Oog op Morgen. En dan is uw gastvrouw Eva Jinek. Veel plezier met haar. Hij is in Amsterdam doodgegaan. moet uit je ziel komen. Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hallo Dingo! Hallo, Dingo! Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Geen probleem. Laat rusten. Slaap lekker. Doei! En even later was hij naar de gaatje. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger een vrouw Je Ik ben de enige man die mij aan ja. nou, het lachen krijgt. Nou, hoor, het is wel leuk. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.